Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland heeft vannacht een grote luchtaanval uitgevoerd op steden in heel Oekraïne. Volgens de Oekraïnse luchtmacht hebben de Russen een groot arsenaal aan wapens ingezet, waaronder drones en raketten. Onder meer in de hoofdstad Kiev was er een explosie bij een metrostation. In de havenstad Odessa werd een schoolgebouw geraakt. Voor zover bekend zijn er twaalf doden en tientallen gewonden. Ook is in vier regio's de stroom uitgevallen. Rusland zelf heeft al niet gereageerd. Ze zeggen alleen dat ze vier legerbases in Oekraïne hebben aangevallen. De verwachte regen en de harde wind tijdens de jaarwisseling belooft niet veel goeds voor vuurwerkfans. Het is nog even afwachten of de vuurwerkshow bij de Sloten Plas kan doorgaan en het vuurwerk bij de Lichtshow op het Museumplein de lucht in kan. De organisator heeft in ieder geval goede hoop. Ook de organisatie van de vuurwerkshow bij de Hofvijver in Den Haag kijkt gespannen mee naar de weersverwachting. Vorig jaar werden er veel evenementen op het laatste moment gecanceld omdat het te hard waaide. In Australië is een 15-jarige surfer doodgebeten door een haai. Deze mensen zagen het gebeuren en kunnen zich niet voorstellen hoe zijn ouders zich zullen voelen. Ik kon niet voorstellen wat het voor de familie zou zijn. Het is gewoon zo'n tragisch verhaal. Dus ja, ik voel voor de familie, vooral na Christmas. Het is echt tragisch. De jongen werd uit het water gehaald, maar kon niet meer gereanimeerd worden. In 2023 was het natste en warmste jaar sinds het KNMI begon met de metingen in 1901. In Nederland viel bijna een kwart meer regen dan gemiddeld. Vooral het voor- en het najaar waren extreem nat. Volgens weerman Peter Kuipers-Munnenke komt dat door de opwarming van de aarde. Nou kun je niet direct elke regenbui koppelen aan klimaatverandering. Maar je kunt wel degelijk zeggen dat records op gebied van zowel droogte als hitte als ook in neerslag-extremen, allemaal te koppelen zijn aan het feit dat de aarde aan het opwarmen is. Ook wereldwijd was het record warm en dat gold ook voor de temperatuur van het zeewater. Het weer, er trekken buien over. In het noorden is er af en toe zon. Aan de kust is er kans op zware windstoten. Het is een graad of tien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden te melden op de weg op dit moment. En tot zover de AWB Verkeersinformatie.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 Goedemiddag, luisteraars. Ja, goedemiddag, laatste uitzending van dit jaar. En, en hoe uh, was jouw jaar? Hoe was mijn jaar? Ja. ja. <laughs> nou, oké. Okay. We hebben ja, gelukkig ook een. Uh, ja. Ja, <laughs> ja, eigenlijk best wel. Ja, als ik er zo over nadenk. Hakke leuk jaar. <laughs> We hebben een gast trouwens. Ja, mijn zwager Dick. Die komt uh, ook uh, iets vertellen over zijn jaar. En ook over de muziek die hij de afgelopen jaren, en misschien daarvoor, ook gehoord heeft. Welkom, Dick. Ja, dankjewel. En leuk dat ja. jullie mij uitgenodigd hebben. Welkom. Dankjewel. Ja, maar Dick doet meer, want uh, we doen ook samen de krochten. En dan gaan we uh, muzikanten interviewen. Ja. De laatste was uh, uh, André Manuel. Ja. Ook best interessant, ja. Misschien ja. moeten we die uitzending nog maar eens herhalen. Hij ja. was een beetje filosoof en zo, dus... Uh. Nou, in ieder geval iemand die nadacht over uh, hoe... Uh, hoe het jaar is geweest en waar Nederland heen gaat. En voor een uh, cabaretier muzikant uh, heeft hij inderdaad een sterk filosofische inslag. Ja, dat vond ik ook inderdaad, ja. Ja, ja ook wel wat van hem geleerd en opgepakt, gepikt, ja. ja. En hij is ook uh, muzikant, een mooie muziek hoor. Volgens mij alleen... vorige week heb ik wel iets van hem gedraaid, ja. ja. Dat zou best kunnen. We kunnen twee een uur naar wat van hem draaien, ja. wat opzoeken inderdaad, ja. Dat is ja. toch wel leuk, ja. Ja, ja. ja de kraaien zou ik zeggen, dat is een... De kraaien inderdaad, ja. En waar gaat de kraaien over? Daarin uh, bezinkt hij zijn eigen begrafenis. En dat iedereen er maar een groot feest van mag maken. Oké. Okay. Uh, <laughs> nou ja, Dat vind ik wel een hele leuke twist. Uh, ja, uh... Op zich zijn heel veel mensen die dat wensen. Van een groot feest op een begrafenis. Ja. Maar daar komt vaak zo weinig van terecht. Ja, naarmate je ouder wordt, dan ga je de dingen toch weer anders zien dan dat je jong bent, denk ik. Ja, ja. Ja, waarom zou je een groot feest willen? Je bent er niet meer, dus ja, yes, swa. Nou ja, het is wel een vorm van uitgeleide dat, dat, dat, het... het is denk ik voor ik de, de me... nabestaanden is het goed inderdaad. Die een beetje afscheid ja. kunnen nemen, weer eens bij elkaar kunnen komen, een soort reunie of wat ook. En, en, en, en, niet tijd met, nemen. en niet op de traditionele manier van droevenis en, en, en pijn. Ik weet van, mijn oma was 97, hoor, dus ze is niet in de wieg gesmoord. Nee. En... ...daar was het gewoon echt gezellig. Dat echt zoiets... ...nou, dat was leuk. Ja. Dat was echt heel gezellig van... Uh, nou. ...nou. daarom spreekt dat nummer me ook zo aan. Want Eerst gaat hij dan uh, met de groege gemeente naar de kroeg. En dan drinken ze wat. En dan roken ze wat. En dan ja. daarna gaan ze nog naar het strand. En dan zetten ze hem in het zand. Okay. En uiteindelijk ja. wordt hij in een bootje. ...de zee uh, ja. André-Manuel de Kraaien. Huh? Ja. Als jij alvast wil opzoeken... Ik ga het hem... En uh, van het draaien we nu. De uh, een... Ja, 16 horsepower. Kun je daar wat over vertellen? Ja. ja, dat is een beetje geïnspireerd door het nieuws wat ik vanochtend hoorde. Uh, Rusland uh, bestoot weer allerlei steden in, uh, in Oekraïne. Ja. Uh, de energievoorziening wordt ondermijnd. Ja, ik, uh, ik hoop dat het allemaal goed gaat komen daar. Maar het gaat nog uh, helaas heel lang duren. En dit is een verhaal over uh, iemand die ook in de oorlog zit... Gezongen door uh, de zanger van 16 Horsepower. Samen met een, uh, een Franse zanger, dus het is zowel in het Engels als in het Frans. Oké, okay, dan gaan we luisteren. Hier komt hij: 16 Horsepowers met The Partisan.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 1 2 3. Hé hey Roy, wat is er allemaal te doen in Zandvoort? Nou Roy, ja, dat is jouw cue, ja, hè. <laughs> die zal je wel missen. Ja, ja, ja, ja zeker. Zeker, ja. Um, die zal ik gaan missen. Ja, dit is de laatste keer... Uh, uh, ...voor het bijdrage van Zandvoort is site. En dat komt heel simpel door... Uh, ...ja, door gewoon te druk. Ja. En um, ja, dit is gewoon echt de dag dat, uh, dat ik... Uh, moet werken en niet mag bellen, dus, uh, dus ja. Oh, uh, ja, dus dan houdt het gewoon echt op. Houdt het is echt op, ja, ja. Nou, we zullen je maar misleven. ik heb het wel, ja. ik heb het wel met plezier uh, gedaan de afgelopen twee jaar. Ja. Ik weet nog heel goed, uh, Gert van Kuik uh, vroeg mij twee jaar geleden uh, om uh, mee te doen met dit uh, programma namens Sanford Insight. En uh, nou ja, dat hebben we altijd met plezier uh, gedaan en uh, daar zijn we hem ook altijd dankbaar voor. En uh, hij heeft in ieder geval een heel mooi programma achtergelaten. Zonder meer, ja. Zijn we nog eeuwig dankbaar voor. En natuurlijk zijn we ook dankbaar voor alle informatie die je over ons uitgestort hebt in zo'n... Uh, nou ja, nou, zeker, zeker. Maar ja, die is altijd terug te vinden op zandvoortensite.nl, hè? Want <laughs> zandvoortensite blijft wel doorgaan, natuurlijk, hè? Ja, natuurlijk. Zandvoortensite ja. blijft uh, zeker, uh, zeker doorgaan. Alleen, ja, dit rubriekje niet. Nou, ja, we kunnen misschien iemand anders aanwijzen. Dat kan altijd. Ja, dus... Uh... Maar misschien moet je daar intern eens over nadenken. of zo, uh, als het nog, uh, Ja, gaan we over Ja, yeah? Oké, okay. en wat is er gebeurd en gaat er gebeuren in ons mooie dorp de Nou ja, er het is, het is natuurlijk volop kerst gevierd. Uh, we hebben de afgelopen dagen uh, de kerstgroetjes uitgebracht met Zandvoort Insight. Uh, dat is uh, best wel uh, succesvol geëindigd met heel veel kijkers. En, uh, en veel gezelligheid op onze, op onze kanalen. En uh, dat, dat is best wel uitgegroeid tot iets leuks. Dus volgend jaar zeker weer uh, allemaal allemaal leuke mensen gesproken op straat en, en, en dergelijke. Dus dat was wel heel erg leuk. Uh, verder heb je natuurlijk uh, komende dagen. Uh, hebben we natuurlijk het uh, nieuwjaar, oud en nieuw. En um, ja, Zandvoort heeft dit jaar toch even wat meer vuurwerkrestricties. Uh, uh, in ieder geval, je mag op 31 december. vanaf uh, 6 uur tot 2 uur s'nachts. Uh, mag je vuurwerk afsteken. Uh, maar dat geldt niet voor het uh, gehele dorp. Zoals uh, bijvoorbeeld uh, de boulevard en het strand is strikt verboden om vuurwerk te gebruiken. Uh, maar ook uh, om in de omgeving van de verpleeg- en verzorgingstehuizen of begraafplaatsen waar, of locaties waar dieren worden verzorgd. Oh. Dus uh, zoals bij het Kennemerland, uh, ja. uh, Huis in de Duinen, De Hik. Uh, het, het mag allemaal niet. Je mag daar omheen geen vuurwerk meer afsteken. en uh, ja, ja, dat is ja. Wel, uh, wel uh, ja, dat is waarschijnlijk wel uh, nodig. In ieder geval ook voor de dieren natuurlijk heel belangrijk. En eigenlijk wil ik alleen maar meegeven: hou vooral rekening met je omgeving en de dieren. En ga, als je weet dat er ergens een dier voor de. Uh, in ieder geval ergens een dier woont, ga niet een 100.000 klapper afsteken. En, en doe gewoon leuk, lekker houden bij siervuurwerk. En laat die knallers lekker weg. Um, ja, en de verkoop mag natuurlijk uh, alleen maar op. Uh, 28, 29 en 30 december. En, uh, en uh, dat, uh, ja, dat gebeurt niet meer in Zandvoort, want we hebben niet echt een vuurwerkverkooppunt uh, meer. Dan moet je echt naar Haarlem. Uh, ja, bij de Dirk ook. Ja, oh ja, maar, maar ik heb echt wel... Het ja. Het kleine, ja. kleine siervuurwerk dat is inderdaad nu tegenwoordig ook in supermarkt te koop. Ja. Maar dat is echt het ja. kleine wat ook echt voor kinderen bedoeld is. Ja. Ja. En uh, wel met begeleiding natuurlijk. Maar voor de rest uh, is dat het, het, het nieuw voor het vuurwerk restricties. Verder hebben wij vandaag of uh, gisteren een. Uh, een heel leuk interview geplaatst met um, Maxime. En Maxime is DJ in Sanford, DJ Lady Mix. Ze heeft een DJ school en uh, ze doet heel veel dingen. Ze is juf en zo. Het zei, we hebben even teruggekeken op haar afgelopen jaar en wat er in de toekomst gaat gebeuren. En dat is veel. Zoals komt er, uh, er komt weer een kinderdisco aan, maar dan in de vorm van een nieuwjaarsgala. Er, komt, uh, er komen allemaal leuke uh, ja, evenementjes aan die zij organiseert met de DJ school of met de, met de school en uh, dat vertelt zij in het uh, interview en dat is op samstelsite.nl terug te lezen, lezen en kijken of uh, op ons Facebook pagina of YouTube uh, kanaal verder hebben we natuurlijk nieuwjaarstuik die eraan zit uh, te komen, het wordt een winderige nieuwjaarstuik met uh, ja, toch een windkracht van tussen de 3 en de 5 uh, uh, in ieder geval en heel tot, koud, ja dat wordt koud, maar ook winderig. Kou uh, Kou het is een voornamelijk. koud valt wel mee, ja. de maar de wind is kan koud zijn. Ja. Ja. Uh, maar uh, er zijn wel uh, op dit moment vergaderingen uh, bezig om toch even te kijken van... Uh, ja, we moeten het in de gaten houden voor de veiligheid natuurlijk. Zoals uh, podiumbouw, tentenbouw of, uh, uh, of andere plekken. En we moet toch even gekeken worden of het, uh, ja, of het uh, überhaupt natuurlijk ook... Uh, ...met een bepaalde windkracht uh, niet geannuleerd moet worden, bijvoorbeeld. Niet dat het gaat gebeuren, maar het wordt wel in de gaten gehouden door de KNRM en natuurlijk de organisatie zelf... ...en oh, okay. natuurlijk ja. de veiligheidsdiensten, ja. maar ook bijvoorbeeld het tentenbouwbedrijf of uh, de ja. podiumvuurbedrijf... ...die houden het ook nauwlettend in de gaten of ze die tent of het podium wel kunnen plaatsen. Ja. En dat, uh, daar wordt er nu een gesprek over gevoerd en er wordt natuurlijk nauwlettend in de gaten gehouden... Uh, überhaupt, uh, ja, wat, wat er uh, met het nieuwejaarsheid moet gaan gebeuren rondom uh, die wind. En uh, op dit moment gaat gewoon alles nog door zoals de planning. Uh, mocht het veranderen, dan staat het natuurlijk. Meteen op samfrizzheid.nl uh, Wat er gaat gebeuren, of wat er nu op de planning staat uh, bij de nieuwjaarsduik... dat is in ieder geval uh, DJ Lady Mix die op gaat treden. Uh, ik ga het presenteren en aan elkaar uh, praten... en in ieder geval een beetje animeren voor de mensen die uh, in de kou staan te wachten... Uh, om het water in te mogen. Uh, verder hebben we uh, natuurlijk het optreden uh, van de warming-up van uh, Arline... van de uh, Dance Academy en... Uh, ja, en, en, en de DJ draait nog veel. Uh, uh, tot uh, nu een tijdje door uh, na de nieuwjaarstuik. En dan kan je lekker een warm kopje ertsoep eten. Of een unox muts, natuurlijk, van de hoofdsponsor. Ja. Uh, krijgen. En dat is heel leuk. Nou. Dit jaar, uh, dit keer. Je hoeft je niet, um, je hoeft je niet meer um, in te schrijven. Je moet wel even een veiligheidsdingetje uh, tekenen online. En uh, verder um, heb je. Um, ja, hebben ze okay. dit keer ja. ook nog het goede doel uitgekozen. Dat is het KNRM en die bestaan 200 jaar. En daarom uh, uh, ja, ze zijn ze hun steun en toeverlaat natuurlijk met de nieuwjaarstuik. En daardoor wordt dit keer het goede doel uh, KNRM uh, gekozen. Kortom, er ja. is dus weer een hoop te doen hier in het mooie zandvoort. Uh, ja? ja, nee, zeker. zeker. Ja, en, ja, ja. Uh, ja, en vind je het nou, uh, je het nou uh, leuk om ons te blijven volgen? Dat kan natuurlijk. Ga dan naar Facebook en druk op het uh, ja. duimpje en dan... Uh, dan volg je ons ja. of op ons YouTube-kanaal op abonneren... en dan blijf je toch nog een beetje op de hoogte van Zandvoort uh, Inside. Hé, hey, uh, mooi. Ik denk dat wij jou moeten bedanken... voor al die tijd dat je bij ons geweest bent. Twee, twee jaar. Twee, ja? In, hè. twee ja. jaar, ja. Twee ja. jaar, het was leuk. Ja. En uh, we hebben ook wel hoop gelachen, denk ik zomaar. Ja, absoluut. Uh, yeah. ja. En we en, gaan jouw uh, aanvraag doen, jouw uh, ja. nummer van het afgelopen jaar. De ja. Song van uh, Michael Jackson. Ja, ik wil wel, ik wil wel uh, daar een toevoeging nog even aan geven. Ja? Uh, kijk, de wereld staat op dit moment in brand. En dat is, uh, dat is vreselijk natuurlijk, al die oorlogen en, en wat er allemaal gebeurt. Uh, uh, en ik wil daar toch een beetje bij stilstaan om volgend jaar toch weer een beetje warm het jaar in te gaan. En ik wil verder, uit uh, mij, maar ook uit Sancto's site, het bestuur van ons... Wij uh, iedereen natuurlijk hele fijne of hele fijne nieuwjaarwisselingswensen. Uh, en natuurlijk een heel mooi 2024. Want uh, ik hoop dat die beter gaat worden. Ja. Ja. Nou, namens onze luisteraars bedankt voor deze goede wensen. Ja, en welkom. we zien elkaar zeker nog wel ergens in het dorp. Tuurlijk, tuurlijk. Roy, bedankt. Alsjeblieft. <laughs> Oké. Okay. Hoi, hoi. Bye. Doeg all the blood we've shed before did you ever stop this notice this crying herb this weeping sure Nou, dat was een mooi nummer, Roy, bedankt. Dat was Michael Jackson met de Earth Song. Um, we gaan weer verder met het lijstje van Dick. Dick, wat heb je er nu op staan? Nou, het volgende nummer wat ik uh, graag zou willen horen is uh, Mulu, The Rainforest. En uh, dat is van Thomas Dolby. En ik dacht eraan, omdat ik uh, van de week in de krant zag... en dan is het een nieuwtje over Haarlem en niet over Zandvoort... Maar in Haarlem ja. gaat het, uh, het Haarlem Hout Festival, uh, volgend jaar weer gewoon door. En dat is een van de leukste festivals die je kent, omdat daar bands van over de hele wereld komen en je dus allerlei soorten wereldmuziek uh, kan horen. En uh, nou ja, Thomas Dolby komt uit Engeland, maar uh, hij heeft een mooi nummer gemaakt over het, uh, over het regenwoud. En dat uh, okay. gaan we nu even horen, denk ik. Daar komt hij. uh Dit was Thomas Dolmy met Muley The Rainforest. Mooi nummer, Dick. Mooi nummer, ja. Ja, ja. We hebben een gast aan de telefoon. Dat is ons aller Rick. Rick, goedemiddag. Goedemiddag, Pim. Goedemiddag. Nou, u klinkt gegevendig. Maar, ja. ja, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, nou, Rick. Hoe was jouw afgelopen jaar? En zeker de muzikale kant daarvan. Ja, Pim. Dat is een beetje ondergesneeuwd voor andere uh, perikelen in het leven. Of perikelen, ik moet dit al wat positiever uitdrukken. <laughs> ja. uh, dames gaan wonen met Til en uh, het emigreren van Haarlem naar Goorlen. Nou, dat vind je toch wel emigreren? Hè? Ja. ja, dat is zeker emigreren. <laughs> <laughs> Voorbij Utrecht houdt Deze het op. op. Nederland. <laughs> ja, je moet de kaarten wisselen. Bij nee, de grens. De <laughs> ja. Maar zo te horen heb je het wel overleefd. <laughs> ja. Ja. Ja. ja. Ja, en uh, muzikaal pin, Want dat is toch het interessantste voor uh, jullie programma. Uh, de multi-brothers zijn eindelijk de studio ingedoken. Oh, Met, uh, eindelijk. Met hele leuke hebben Een paar dagen instrumentaal ingespeeld in de studio van J.P., Oftewel Jan-Peter Heijersberger, een multitalent op muzikaal gebied... ...maar vooral bekend als uh, gitarist van Rob Tenijs. En een goede technicus hè, in de studio. Ik heb hem en een gezien, hartstikke gezien, ja? goede ja. technicus, ja. Ja. ja. Fantastisch, ja. En het zanggedeelte hebben we wat dichter bij huis gezocht... ...in Boxmeer, in de studio van B.J. Bartmans. Okay. Onder andere bekend van de Ian Matthews Band... Ah, nee, nee. En alles onder bezienende uh, begeleiding van Mathieu Brandt? Ja, Mathieu Brandt. ooit uh, mijn oude Italiaan, een <laughs> beetje de ontdekker van de uh, liedjeschrijverij. die heeft deze keer de productie op zich genomen. Oké, okay, ja, ja. En wat kunnen we verwachten van het uh, nummer dat we straks gaan horen? Uh, het hele repertoire van het komende album heeft. Het bestaat al heel lang. De werktitel is heel lang 69 geweest. <laughs> dus kun je kunt ja. nagaan hoeveel jaar het wel alweer geleden is. Hey, de titel is nu Still Burning. Maar het nummer uh, wat jullie gaan horen... dat heb ik geschreven jaren geleden... een paar maanden voor mijn tweede scheiding. Oké. Okay. Dus, uh, ja, dat, dat kun je ook al horen uit de tekst. Ja, Alone Again. Yeah. Alone Again, ja. Maar is het is toch een liefdesnummer eigenlijk, toch wel, hè? Het is niet alleen bij de ja. pakken neerzitten. Ja. I hope to find another home again. Nou, dat is gelukt. Ja, zeker. I hope ja. to find another one. En dat is uh, doel Dat is ook gelukt. Goed gelukt. Ja. <laughs> maar wanneer komt die uit? Want uh, dat vraag ik nu al een paar maanden. Maar uh, je geeft misschien ook... Ja, en, uh, we delen in januari het... Uh, het Laatste werk te hand nemen, want de versie die je straks voert, dat is de voorlopige eindversie. Oké. Okay. van de studio-opname. Maar, zoals je weet, er moet nog gemixt worden, er moet nog gemasterd worden, okay. er moet nog het een en ander overgedukt worden. Ja. Ik denk dat hier nog een pianotje bij komt, bijvoorbeeld. Oh, ja, ja, ja. Oh. Maar het dus... klinkt wel echt zoals de Malpur die het willen klinken. Oké, okay. en waar kunnen we ze boeken? bij uh, Pim Groof <laughs> Ja, het, het is jammer dat in januari de strandtenten er nog niet staan, want daar ik ja, al, daar ik ja, je zo kwijt. <laughs> ja. Maar de presentatie, of de CD-presentatie, of de finale-presentatie, daar gaan we groot aanpakken, hè? Daar gaan we nog goed over. Ja, je weet de eerste. Ons eerste album hebben we overhandigd aan uh, Jan de Oogroeske. Ook een dj. Maar ja, een ja. beetje oude Glorie. Je moet nu bij de nieuwe Glorie zijn. Bij Marja ja. en Pim natuurlijk. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> bij jou. <laughs> ja. <laughs> ja. Oké, okay, nou, we maken het iets moois van Pim. En, uh... Heb je Bye. nog een, een, een, een goede wens voor onze luisteraars? Of een advies of zo? Of uh, wat jij bent de, ja. man, de man van de adviezen? Adviezen zou ik niet durven geven. Nee. Wat zich allemaal afspeelt in dit jaar en wat nog wel tot ver in het volgende jaar. Ja, de impact zal er zijn, ja. zal doen voelen, ja. hoop dat jullie allemaal gelukkig blijven, worden, zijn en dan het Tweede Front. Ja. En um, dat er ook nog heel veel mooie, meeslepende muziek gemaakt mag worden. Dat gaan we zeker doen. Ja. Vind ik een mooie wens, We gaan elkaar ja. weer gauw zien. En uh, jij natuurlijk en uh, Theel ook het allerbeste voor het komende jaar. En ja, dank je. Elkaar... Kom... Ik kom zeker een keertje gauw langs met Piet. Yeah? Ja? Ja, oké. Oké, hier komt uh, de Malpie Brothers met Alone Again. Bedankt, tot ziens. Doei, doei. Tot ziens, My destination is uncertain. Alone again. I may be wise now I'm seven and I have to realize what I learned doesn't matter. I have to start a brand new life. Alone again. I lost those happy years of love again. I cry my tears again I have to find another home I have to walk out through the door again Maybe I'll find another one Maybe I'll find another one Maybe I'll find another one Malpi Bronners met Alone Again Daar gaan we nog veel van horen denk ik. Huh? Wat is jullie reactie? Het klinkt maar, in de jaren, wat, wat jij zei, is, ja, erg jaren 60. Ja, ja. ja, maar dat is ook niet zo gek. Nee. Denk ik, uh, gezien de leeftijd van de muzikanten. Ik ken ze niet allemaal, maar nee. Rick wel. Ja, en Rob, zijn goede vriend. zijn met z'n tweeën eigenlijk, ja. ja. ja. ja. En daar hebben ze nog wat uh, muzikanten ingehuurd, zoals de drummer, de bassist ja. en zo. Dus, uh, en natuurlijk Mathieu Brandt is ook een belangrijke. Ja. ja. Maar erg mooie muziek, dus uh, wat dat betreft... Uh, ze hebben mij als uh, virtuele manager aangewezen. Virtueel? Ben je virtueel manager? <laughs> Oké. Okay. Oh, dus inderdaad de boekingen gaan via jou dan? Virtueel. <laughs> virtueel. Je laat ze ook virtueel optreden. Ja. <laughs> ja, dat heb je in ieder geval net gedaan. <laughs> ja, ja ah, dat doe je goed. Je ja. bent uh, <laughs> ja hologrammen. <laughs> ja. Nou, je hoort het, Rick. We zijn heel enthousiast dus zeker over die virtuele optreden van jullie. We gaan gauw door met de lijst van Dik. We krijgen nu een Marten van Roosendaal met Red mij niet. Waarom die? Nou ja, wat Rick ook al aangaf. We zitten in een heel raar jaar. En uh, ik heb zelf de overtuiging van uh, als mensen nou eens niet zo uh, boodschapperig en, en, en hun meningen opdringen aan andere mensen. Dan zou de wereld er een stuk beter uitzien. En daar gaat dat liedje eigenlijk ook over. En daarom vind ik het ook zo mooi. Nou, okay. Denk je dat dat die oorlogen tegen had kunnen houden? Rusland en Israël? Het is toch vaak ook op religie gebaseerd en uh, dan krijg je ja. die evangelisatie. Mensen willen dat ja. uitdragen. Ja. Ja. Laat iedereen gewoon zijn ding doen. Ja. Maar ja. Uh, uh, uh. Dat is religie. Dat doen ze niet. Nou ja, dat is niet het, het, het, het principe denk ik van een religie. Maar uh, ik zou zeggen: uh, laat iedereen gewoon maar. Gezellig zijn eigen ding doen, ja. maar vallen we er niet ja. mee lastig. lastig ja. Nee, leven ja. laten leven. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Maar ik had laatste discussie ook: de, de Koran die geeft toch geen. Uh, die zet toch niet aan tot geweld? Integendeel? Nee, in principe niet. Het zijn de, de, de beleiders die verkeerd interpreteren van de Koran. Ja. Ja. En dat, dat ja. gaat er fout. Vandaar dat je ook die Soenieten en die Shiiten en. Oh. Dat ja. gaat, nou, daar vallen veel meer slachtoffers bij. Als wat, uh, wat, wat bijvoorbeeld een ISIS hier in, in Nederland doet. Of een Al-Qaeda. Ja, daar is het ook wel in. Ja, ja de, de, de meeste slachtoffers worden onder de islamieten zelf gemaakt. Ja. En dat is een beetje het... Maar goed, te gaan we maar niet te diep op in. Nee, nee dat een maar dat politiek. is gewoon even... Laten We een beetje positief het nieuwe jaar ingaan. Ja. <laughs> ja. En zeggen van, ja, laat iedereen gewoon lekker zijn ding doen. Ja. ja, maar dat vind ik wel een mooie boodschap. Laten ze hierbij houden. En uh, kijken wat Martin van Roosdaal erover zegt. Met red mij niet. Leg een steen onder je kussen, brand voor mijn bad en kaars, slacht een lam.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 Uh, uh, een mooie wens en een mooie, mooie boodschap eigenlijk. Ja. Ja. Ja. ja. Helaas kan hij hem zelfs niet meer uitdragen, want we hebben net geconstateerd dat hij al tien jaar dood is. Dat ja, is al... 1 ja. juli 2013. Longkanker. Ja, hij is dus niet verrit. Man, trouwens, ja. Ja. Een, een mooie man trouwens. Een mooie man? Ja. Qua voorkomen, qua persoonlijkheid en uitstraling vond ik het een mooie man. Oh, je hebt hem ja. gezien. Ik, ik, ik ken hem. Ja, hem ken ik. Nee, ik ken hem niet. Nee, nee. Ik ga eens wat meer luisteren. Ik vind het wel mooi, ja. ja. ja. Moeten we de pianist ook nog vermelden? Want Egon de Kraft? pianist was die zelf. Oké. Okay. En uh, de bassist was Egon, Egon Kracht. Oh, oké. Okay. Die ken ik niet. Nou okay. ja, die is wel een redelijk bekende bassist. Hij uh, uh, of een, bekende, een bekend muzikus. Mm -hmm. Want ja? uh, jouw zus, uh, Pim, die heeft ja. in een stuk van Egon Kracht gespeeld... En is daarmee zelfs op tour geweest in Finland. En, uh, ja? en heeft daar in Haarlem in de BAVO mee opgetreden. Ja. Een opera over de Reus van Haarlem Aha, heeft hij geschreven. Over één of twee jaar geleden. Ik of heb zo een je? zus. Ja, drie jaar geleden. Ja. Ik heb een zus. Meerdere zussen. Ja, vier zussen. Ja. Dus vier klappen. <laughs> twee, drie, vier. Dat voor mij. Ja. <laughs> Stop ze. <Ja. laughs> nou... Uh, haar microfoon gaat uit voor de rest van de... <laughs> maar goed, we gaan door met de nummer van het afgelopen jaar, hè Dick? Ja, ja, ja er moet ook wel wat actueels in, vind ik. En dan, uh, wat er in, uh, in Nederland aan muziek gemaakt wordt... Nou ja, een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar... vind ik de nieuwe plaats van Spinvis. Oké. Okay. Bebop uh, Nou ja, Spinvis hebben we ook in onze uitzending gehad... van de krochten, wat we Zeker. maken voor... Uh, Antwoord ja. in. Uh, een super aardige man. En, zeker. En, ja. en uh, hij zit dat allemaal te bedenken in zijn kelder van zijn huis. En zelf op te nemen. Ja. En uh, ja, het blijft gewoon fantastisch mooi. Ja, en het, uh, het nummer heet Spel dat ik leef. Hier komt hij. Ik schrijf kleine kriebelcijfers op mijn hand. De Nutella en we zien dan Ik hoor rocksteady uit een bovenraam Struikelend mijn slippers aan. Vannacht zat ik zinloos aan de waterkant. Vannacht daalde zegen en saharazand. Ik rijd door de stemmen van de zomerstad. Ik kijk naar de katten op de lege boulevard. een hoogtepuntje in de Nederlandse popmuziek, hè? Zeker, zeker ja. in het afgelopen jaar. Ja. Nou, er is wel veel heel veel uh, rap gemaakt, volgens mij, het afgelopen jaar. En die man en die vrouw, die zoveel? Freek en... Uh, ja, die andere ja. zo naar Freek. Ja die ja. <laughs> ja, die, ja. Ongelooflijk. Ik zat ook te denken van hoe. Ja. Weer... Want ik heb zitten kijken naar uh, uh, ja, de top zoveel van het afgelopen jaar, maar die komen er vaak in voor. Het is dus ongelooflijk, ja. ja. Ongelooflijk. Ja. Ja, dat betekent in ieder geval dat ze een grote schare fans hebben... die heel actief... Uh, ja. Stemmen. Stemmen, ja. ja. Ik denk het ook inderdaad, ja. ja. Oké, okay, we gaan bijna naar het uh, einde van het eerste uur... naar het nieuws en reclame. Dus uh, we gaan uh, ook afscheid nemen van Rick... Of, of, sorry, van Dick, hè? Dick en Rick. Dick, en Rick. Rick en Dick. Dick hebben we net gehad. hebben, we, dat. Ja. hebben ja. we nu. En als laatste hebben we afgesproken... we gaan we Mick in Oosten uh, draaien? Ja. Want McNess hebben we ook geïnterviewd voor de concert. Die hebben we ook geïnterviewd. En ook weer een reuze aardige man, zoals de meeste muzikanten toch Ja, ja uh, dat uh, ook. erg leuk zijn om mee te, te spreken. En uh, vaak heel erg aardig zijn. En hij had prachtige verhalen. Yes. En zijn verhalen over dat hij ineens zanger werd van een Hongaarse band. En daarmee ja. door Europa trok, was toch wel erg mooi. En <laughs> ja, misschien gaat dat liedje er ook wel over. Want uh, ja, Hongarije ligt een beetje in het oosten. Ja, ja. Dus. Uh, ik vond het ook wel leuk wat hij vertelde. want hij speelt nu in een band. Uh, en die gaan naar Griekenland en naar uh, Brazilië. Zijn ze geweest hè? dit jaar, ja. ja. Ja, De Nederlandse band uh, Meccano Unlimited. Ja, dat is ongelooflijk. We hebben toch wel, uh, toch wel impact in het buitenland. Wel leuk. Ja. Oké, okay, uh, Dick bedankt. Ja, graag je gedaan. Het is erg leuk om hier te zijn. Weer... Dank je. En we ah. zien elkaar weer gauw uh, met ons volgende interviewer voor De Krochten. Ja, nou, en ik wens iedereen een heel fijn uiteinde. En ja. bij jou ook. Dankjewel. Ja. Dus we vonden het leuk om je in de uitzending te hebben. En als jullie meer over de krochten te vertellen hebben, kunnen jullie dat natuurlijk ook hier doen. Ja, oh, gaan we met, zeker doen. Met de Reclame ja. maken. Ja. <laughs> Dan kom ik nog een keer terug. Doen Absoluut. we. Absoluut. Oké, okay, bedankt. Tot Dankjewel. na het nieuws en de reclame. Strasse, ins obol ich komme, mein auto war führe mich ins oosten. mein, Osten, mein Rast. als ins blau in En jebe ich küsst dich vor all was du für mich hebt.